Ex Grand Slam van Chris Willis op Slammer Warming Up Too Much In Love Het is vrijdag de 13e, maar niet je ongeluksdag Want vandaag maak je kans op kaarten voor de jeugd van tegenwoordig Fiesse Fur en zo Fiesse is hier in de studio Doe jij even de winnaar eens bellen Warming Up Met Angela Hey Angela Met Viet Fur van de jeugdagen Goedemorgen Goedemorgen Het is kankerbroek of wat dan ja, zeker. Ah, wat doe je zo vroeg op de weg? Wat doe je zo vroeg op de weg? Ja, naar huis om, uh, om naar werk te gaan. Ah, hartstikke leuk. wat doe je voor werk? Uh, directie is hartstikke, hartstikke leuk. Ja. Hey, Angela. Ja. Je hebt gewoon vier kaarten gewoon gek. Nee! Je gaat ons <laughs> zien volgende week, 20 april, naar nou, Hollywood Music Hall in Rotterdam. Vier oh. kaarten. Heb je wel drie vrienden, Angela? Ja, natuurlijk. Ah. Anders wil ik ook wel mij, oh nee, ik krijg zelf maar op. Nee, te gek. Helemaal goed, joh. Blijf je lekker hangen voor je gegevens, Angela. Ga ik zeker doen. Oh, blijf hangen. <laughs> nou, Fiesta bedankt, ga je weer even liggen. John Coatje erbij, hartstikke goed. Het is 7 uur.